In de Tweede Kamer zijn grote zorgen over de veiligheid van Aruba, Bonaire en Curaçao nu de spanningen rond Venezuela oplopen. De eilanden liggen daar vlakbij. Het gebied is inmiddels een grote Amerikaanse troepenmacht opgebouwd. De afgelopen maanden heeft het Amerikaanse leger zeker twintig boten uit Venezuela aangevallen. De regering Trump zegt dat de opvarende drugs naar de VS probeerden te smokkelen, maar bewijzen zijn er niet. Volgens minister Van Wil van Buitenlandse Zaken... is er geen acuut gevaar voor de, de ABC-eilanden... maar houdt het kabinet de situatie wel nauwlettend in de gaten. Het weer vannacht blijft het droog. Het wordt niet kouder dan een graad of tien. De dag start bewolkt, later vanuit het westen zon. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 You keep to me. Nothing and your chicks for free, money for nothing. of the wind Gabrielle, Gabriel, You've gone too far Gabrielle, you've gone too far and you should hang your head in shame For these moons I cannot stay You've gone too far You broke my heart You've gone too far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 Ja, dat is Zfm 106.9 FM